Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Oho. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de buurt van Aken zijn vier mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. Een auto met een vrouw van 42 en haar twee kinderen van 16 en 17... vloog na de klap in brand. Alle drie kwamen om het leven. In de andere auto overleed een 21-jarige man. Drie andere inzittenden raakten levensgevaarlijk gewond. Het ongeluk gebeurde in Stolberg bij Aken. In de woning in Arnhem-Zuid is vanochtend een lichaam gevonden. Kort daarna heeft de politie in de buurt een verdachte opgepakt. Volgens omwonenden woont de verdachte op hetzelfde adres. De politie wil dat niet bevestigen. Volgens Dagblad de Gelderlander heeft de verdachte... zijn 12-jarige zoon doodgestoken. En verder denkt de politie niet dat er een verband is... met een ander geweldsincident van afgelopen nacht, ook in Arnhem. Toen werd een man in zijn huis zwaar mishandeld met een honkbalknuppel. In verband daarmee zijn twee mannen opgepakt.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 Het dodental van het busongeluk in Nepal is gestegen naar 23. De bus met scholieren en leraren stortte gisteravond... tijdens een schoolreisje in een ravijn... en viel honderden meters naar beneden. De waren studenten en leraren van een technische hogeschool... die op excursie waren geweest. Het weer, wolkenvelden, plaatselijk een bui, soms breekt de zon even door... en het is 8 tot 10 graden. Het waait flink, vanavond neemt de wind geleidelijk af. Morgen veel bewolking, voorals middags veel regen... vanaf maandag droog en wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zwijvering van Zondvoort op zaterdag bij ZFM. Je hoort, uh, Kim Appleby en Don't Worry. Nou, het is wel een beetje vreemd, want uh, tegenover mij zit geen uh, Albert-Jan Vos... maar nee. ja, Koper. Nee. Goedemiddag, nee, nee, ja. Nee, nee, nee, nee. We doen het uh, vandaag eens uh, met z'n tweeën. Het lijkt me ook wel eens leuk. Heel gezellig. Vlak voor de Kerstdagen. Ja, terwijl ik een beetje ruzie heb met uh, mijn kop, koptelefoon. Want op een of andere manier... Uh, hmm. Ik denk dat ik zo direct even mijn koptelefoon verwissel. Het is mijn nou. eigen koptelefoon notabene, dus... Jan, uh, albert Jan zit uh, in Spanje, die is aan het uh, mantelzorgen. Dus vandaag uh, mag jij uh, zijn plekje innemen. Nou, dat vind ik, uh, vind ik fijn. Ik heb het uh, programma ook uh, een paar keer uh, hier uh, mogen doen... toen, uh, toen jij even gevloerd uh, was. Ja, ja, ja. ja. ja dus, Dankjewel. Uh, dus ja, wat dat er gaat, uh, ben, ik er, uh, ben ik er redelijk mee, uh, mee bekend. En het onmogelijke gebeurt. Ja, ja. ook oh, dat. Oh, uh, dat? Ik, uh, het is wel een hele tijd geleden dat, uh, dat dit uh, uh, heugelijke feit heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het nog uh, dateert van de oude studio uh, op het Gasthuisplein. Volgens mij ook.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 met uh, een terugblik over 2018... en hoe hij als burgemeester daarop uh, heeft uh, geanticipeerd. Ja, wat, is... uh, dat deed hij al in uh, Goedemorgen, zo voor het vanmorgen... Ja, dat was... maar dan op een andere manier. Ja, dat, dat, dat, dat, dat ging meer over de gemeenschap gemeenschapzin uh, en over de samenleving op zich... maar ik heb het meer over wat hij gedaan heeft... Uh, om, uh, om een aantal dingen in die goede banen te leiden. Dat gaat van de handgranaat, gaat over Jos Wienen uh, die bedreigd is... en hoe hij daarmee om uh, gegaan is. En uh, als laatste ook nog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 Dus vanmiddag weer een druk uitzending, ja. Ja, en we hadden net Nel en Wim, hè, met uh, Don't Worry. Ja, Dit is Kim, een kerstplaatje. Ja, en de kerst, hè? Ja, in het uh, centrum merk je dat ook. Allemaal kerstmuziek van de I Cantatori Allegri op dit moment uh, in het uh, centrum. De Cantatori Allegri. We hebben de sprookjeswandeling vanmiddag. Ook nog. En uiteraard de kerstman bij XL. Dus we zijn er helemaal klaar voor. En morgen de grote Santa Run. De Santa ja, Run? Uh, doe jij mee? Nee, ik doe niet mee. Michael Buble misschien wel. Je okay. weet het maar nooit.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 Maar die wordt daardoor kop. Maar goed, eh, we zijn dus begonnen en Zandvoort staat nu al met 1-0 achter. Dat gebeurde al in de vijfde minuut. Eh, eh, echt uit het niets kwam dat doelpunt tevoorschijn. Eh, ik kan het niet eens herhalen, want het ging zo snel dat ik, ik, ik kon het niet noteren. Maar goed, de dat, uh, gaat niet bij de pakken neerzitten. En dit was nu in de kans van. Uh, kijk, dat was de Ryan Lammers. Die kreeg een kopbal. En dat was te zwak, te, te slap.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 Maar goed, het is gebeurd en dat is alweer, ik geloof vier weken geleden, dat hij gespeeld heeft. En uh, hij is dus nu aan het terugkomen. Goed, uh, er gaat uh, een, een aal gladden, maar dan ook echt een aal Jesse uh, de speelt, uh, even kijken, bitwater, bitwater uiteraard vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Gaat in, ko koppen, nee, uh, Fartout kan er niet bij komen. Uh, Salim Fartout is dat. En uh, Kirschhoff, die brengt de bal naar... Oh, ik raakt die bal kwijt. Dat is erg jammer. Zandvoort was flink in de aanval met allemaal mannen en 16 meter gebied. Daar wordt afgeploten voor een overtreding door uh, dezelfde Vaartoot. En uh, dit moet achteruit gaan voor de vijfesschap van SVL. LCLV. Dat is nou SVL. Heeft me niet kwalijk. Ja. Goed, de stand is dus uh, 0-1 op dit moment. We spelen in de, even kijken, 11e minuut. En uh, ja, ik hoop dat het nog wel even anders gaat worden, Rob. En dat zal laatst wel. Ja, we rekenen erop, uh, Joop. Ja, ik ook. Oké, okay, nou. Goed veel plezier nog daar. Wat, nog even wat. Ja? Eh, direct naar de wedstrijd, en dat is rond half vijf, zal in het clubgebouw van eh, S.V. Zandvoort de loting voor de volgende ronde. En dus dan de 16e de ronde van de KVB-weken gedaan worden. Omdat dit de laatste wedstrijd is eh, in de, de ronde van de KVB-weken. Oké, okay, nou misschien kunnen we die uh, straks ook nog meenemen. Maar daar hebben we het nog wel even over je Dankjewel voor ja, dit moment. Dat is goed. Oké, okay, tot, okay, tot later. <middels> Die heeft al heel veel iets gescoord. dit was weer een grote volume. samen met Cardi B. Je hoorde Fines zo op de zaterdagmiddag van ZFM. We zeggen nogmaals, Salford, een goeiemiddag. Zo vlak voor de kerst. En dat betekent dat wij nog wel wat kerstmuziek er doorheen gaan gooien vanmiddag, Jaap. Dat neem ik aan van wel. Want de kerstmis heeft Rob Harms voor de mensen thuis al op. Hoewel.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 Ah, is het ja. Ja, yeah. zijn origineel is, dacht ik, van Chuck Berry. Die is trouwens ook op mijn verjaardag. Hè. Die is van 18 oktober 1926. Man leeft niet meer. Maar dit is de cover van Pieter Tosh. de muziek draait, dan krijg je meteen weer dat zomergevoel. Ja, maar dat duurt nog even. Dat uh, het trouwens, duurt nog even. Ja, ja want, maar uh, we hebben het ergste weer gehad. De, de, de, vanmorgen was er een, ja, we maken je druk over. Nou, ik ben nogal een beetje gevoelstiepe. 21 december is de kortste dag uh, wat betreft daglicht. Ja. Daglicht. Maar, daglicht. <lacht> daglicht. Het is ook inderdaad daglicht. Maar uh, gelukkig mogen we nu stellen dat de dagen na de Kerst echt langer weer gaan worden. Mooi, dus, mooi, ja. mooi. Some songs about Ricky Now I listen and laugh Even almost got married And for beat I'm so thankful Wish I could say thank you to Mel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 Dus geen witte kerst. Nee, het zit er niet in. Maar wel kerst op de radio met Bruce Springsteen. De winds whipping down the boardwalk. Hey man! Hey man! You guys know what time of year it is? What time? One! Huh? One! Oh, Christmas time. You, you guys all been good and practicing real hard.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 The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 Nou, we gaan het uh, nog één keer proberen met uh, Joop van is. Joop? Joop, hoor je mij? Nee. De telefoon gaat wel over, maar... Uh, je geen, over? Geen, uh, geen Joop van is. <lacht> Dat is... Heel apart. En nu? Joop? Joop. Ja. Nee, ook, ja, niet, uh, ook niet. Ook die, ja, niet. Ook niet. Ook niet. Nou, nee. weet je wat? We gaan het dus uh, dadelijk nog even proberen. Ah, Eerst maar even die, uh, die single waar ik het net over had. Van Nielsen. Hier is ijskoud. Ah.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 Nu toch voor elkaar door het gaan. weet ik dat er heel veel fans zijn van deze single van Nielsen. En We draaien straks nog een keertje Eerst uh, naar deze naar Joop want de verbinding is weer hersteld. Joop? Ja, we zijn er weer in ieder geval, had ik het zo zeggen. Horen jij? Ja, ik hoor je. Ja, we horen ja, dat je dat is zo goed. Want jij, jij zei, we gaan naar onze eigen kerst van Joop En toen uh, moest ik heel Philip lachen, want ik heb mijn ik heb rendieren ingewisseld voor een uh, schoedbedeel. Oh, ja, ja, ja <lacht> is, op, op, is ook zo. Op, op een winderig en koud, echt, echt koud hier, Duitsersveld. Uh, uh, het, het is hier uh, nog geen 9 graden.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 En die, uh, die werd het uh, rust gemaand door de scheidzetten, maar verder niks, geen gehele kaarten van ook. Ondertussen is Sandvoort uh, in zitten Op wel op eigen helft en dan gaat het vertoet toet naar Lammers. Hey, Lammers geeft een diepe bal. Op wie? Op wie? Op niemand? Ja, op de verdediger van uh, SVL. En die kan rustig uitspelen via de keeper. Waardoor SVL weer in uh, zit komt en kan gaan aanvallen. Nog steeds op eigen veld, weliswaar. Dit is toch een endpunt doel van Daan Kerkman vandaan. Er daar komt een hele diepe bal. Dat is een goede diepe bal. Dat gaat over de verdediging van Zandvoet 1. en En uh, linksbuiten van de SVL kan hem opnemen. En dat is een slechte paas. Vertuut kan hem overnemen en naar Lammers. Lammers speelt de komt hoe aan, die aan. ze terug naar Vertuut, Vertuut geeft uh, Jesse de Haan een kans om uh, zijn spurt te maken. En die op de bal, helaas... Maar daar is uh, Koemer Giels, die doet het heel goed. Die speelt zich helemaal vrij. Hij gaat proberen via de linkerkant nu lekker op voor te komen. Hij moet afstoppen en terug naar Jesse Daan. Daan, naar uh, Dani Kirishoff. Kirishoff, naar uh, de Mans, Mans die in het centrum van de verdediging staat op dit moment. Omdat er uh, een paar jongens niet aanwezig zijn. Vertoet weer ingespeeld. Dat doet hij heel mooi en kan niet passen want dit waren stond uit het spel. En die moet het nu weer terugkomen. Oh, Neuserberg. Dat is toch Marmans. Berg wil die bal schieten, maar Mans kon hem gelukkig overnemen. En hier de Aan. Aan de linkerkant. Er heel diep is hij. En probeert daar 16 meter in het gebied in te komen, maar dat lukt nog steeds niet. De Aan, nog steeds met die bal aan de voet. Nu naar Keershoff. Keershoff. Naar de Mans. Mans. Terug naar Keershoff. Komt de Gielsen krijgt kijken nu. En die kan er ook weer niks mee doen. Dus je ziet dit. Ze lopen zich steeds zoals Ook die verdediging van SVL, die echt heel erg sterk is. In ieder geval spelen we nu in de, even kijken, 36 e minuut moet ik zeggen. En de zon is nog steeds alleen. Dan gaan we nu terug naar de studio om straks op het einde van de eerste helft nog even bij je terug te komen. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. En de platen die we net uh, moesten uh, afkappen. Lijkt me wel lekker. Was oh deze uh. van Nielsen en IJskoud. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.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 zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een strijd door ons verhaal oh, Het is net of ik tegen een muur praat Doe ik tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh.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 ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen ding om mij gaf? Wat ben jij hard? Oh, zijn het, dan? het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof We zouden dus toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Oh,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 Hey, nou, uh, we tenminste al dus zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? Het tegen de muur draai, tot tenminste al dus toch voor elkaar door het vuur gaan. Hé nou, ik kon zo hem zo al helemaal draaien.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 Nou ja, eh, ook op de website van eh, onze eigen omroepje... Eh, de, de gemeente is in overleg gegaan eh, met de Zandvoortse reddingsbrigade... om te komen tot een nieuw onderkomen voor Post-Zuid. En Post-Zuid, die, eh, nou ja, die heeft de naam Ernst Brokmeijer... En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 Uh, zijn omgekomen en na de uh, Tweede Wereldoorlog is besloten om een uh, soort Eerbetoon uh, en de post Zuid naar, naar mijn opa te vernoemen en ja. de post Noord naar uh, Piet-Oud. Ja, Piet-Oud um, is al, geloof ik, vernieuwd. En uh, post Zuid gaat al. Uh, dus de Ernst Brockmeijer-Zuid, dat, dat, uh, uh, die wordt vernieuwd.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 En dat is natuurlijk wel iets waar wij uh, heel erg op hopen. Hm? Ik denk dat de, uh, afgelopen dinsdag een hele belangrijke stap gezet is... doordat uh, uh, het college van burgemeester en wethouder uh, het basisplan... wat uh, de afgelopen maanden door onder andere mensen van de gemeente... input van Reensvigaren, maar ook van alle andere instanties, is ontwikkeld. En er ligt een heel solide plan. Uh, dus in ieder geval, burgemeester en wethouders zijn uh, positief. Uh, ja, en de... de, de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 Uh, een kleine overlegruimte en ja, wat we dan noemen een bemanningenverblijf. Dus dat is eigenlijk een plek waar uh, de keuken is en waar uh, de jongens en meiden hun broodje kunnen eten en, uh, en kunnen zitten als het slecht weer is. Uh, Oké, okay. nou, uh, we wachten het uh, af. En uh, wanneer staat die uh, gepland? Uh, dat het de oplevering? Ha. Nou, dat, dat is nog even, even stap 2. Ja. Uh, ik geloof dat uh, de, de, de hoop is dat uh, als in januari uh, de gemeenteraad ons uh, zeg, gunstig gestemd is, uh, ja. en, en, en daar gaan we bijna vanuit, maar je, ja, je weet natuurlijk nooit wat daar nog uit gaat komen, maar we hopen dat in januari de gemeenteraad akkoord geeft en dat betekent dat ja, uh, de, de, de tweede, derde fase ingegaan kan worden. En dan betekent dat er aanbestedingen kan worden. Dat er voorbereidingen getroffen kunnen worden. Vergunningen. Ja, er eh, moeten natuurlijk ook gewoon de, de normale procedures doorlopen. Mm -hmm. En dan zou er na de zomer 2019 gebouwd kunnen worden. Uh, dus zeg maar ja, ergens tussen september en dus, En uh, ja, dan zou het uh, in het voorjaar 2020 uh, klaar moeten zijn. Goed, ja, dus als we een Grand Prix krijgen, dan uh, staat jullie gebouw ook, uh, Ernst. Nou, dat misschien dat dat nog een goede, goede motivatie is. Want ook een dan moet dan een goed onderkomen hebben... Om, ja, als, als visitekaartje voor alle internationale gasten. Dus ja. misschien dat we die er nog in kunnen gooien. Ja, dan. maar misschien dat Max Verstappen dan met die Jetski... Uh, even de Noordzee op kan... en dat jullie dan nog op een, een of andere manier een reddingslijntje... omdat hij dan op een een of andere manier met zijn Jetski... Uh, ja, toch? Ik ging nu ruzie met mijn mede-bestuursleden, maar als die kamp prikkel, komt, dan mag Mak Verstappen jets hier wat hij wil. Kijk, kijk, kijk, helemaal goed. Goed, dankjewel. Ja, dankjewel eerst en uh, fijne feestdagen. Ja, vind ik ook okay, fijne feestdagen. Oké, hoi. Oké, hoi, hoi. Ja.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Een traumige Seen, is groot van zee. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik hoef niet raus te gaan. Ik Hoor dus juist van Ernst Brokmeijer. Het zou mooi zijn als uh, in het uh, voorjaar van 2020... de nieuwe reddingspost uh, Zuid op het uh, Zuidstroom uh, staat.